Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PvdA-leider Kuiken noemt het pijnlijk dat Kamerlid Ghadisha Ariep te weinig steun heeft gevoeld van haar fractie. Gisteren maakte Ariep bekend op te stappen nadat eerder deze week uitlekte dat het presidium van de Kamer een onderzoek instelt naar haar gedrag als Kamervoorzitter. Ariep spreekt van een dolksteek in haar rug van haar opvolger Vera Bergkamp. In een mail naar alle leden schrijft Kuiken dat ze zich het gebrek aan vertrouwen bij Ariep aantrekt. De legerleiding van Burkina Faso heeft de bevolking opgeroepen om een einde te maken aan de onrust in het land. Na de staatsgreep van vrijdag braken er gewelddadigheden uit die onder meer gericht waren tegen de Franse ambassade. Groenteleider Ibrahim Traoré deed vrijdag een machtsgreep. Hij zei dat president Damiba naar een Franse legerbasis was gevlucht. De Franse ambassade ontkende direct iets met de situatie in het land te maken te hebben. Traoré vindt dat Damiba er niet in is geslaagd om een einde te maken aan de opmars van jihadisten in Burkina Faso. Ruim duizend passagiers hebben dit weekend last gehad van de storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport. Dat laat een woordvoerder van de luchthaven weten aan Omroep Brabant. De storing leidde gisteren tot ongemak voor vertrekkende en aankomende passagiers. Op Twitter omschreven sommige reizigers de situatie als een puinhoop. Vanochtend was de storing verholpen en konden alle vluchten vanaf Eindhoven Airport gewoon doorgaan. En de Grand Prix van Singapore is gewonnen door de Mexicaan Sergio Perez. Zijn teamgenoot Max Verstappen had vandaag al wereldkampioen kunnen worden als hij zou winnen. Maar hij eindigde na een teleurstellende race als zevende. Volgende week kan Verstappen in Japan alsnog zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 pakken. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Het komt af naar een graad of acht. Lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan. Morgen overal droog en geregeld zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NMS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze. ZFM. Tit Lammens met Ger Lammens.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 Zeggen, Mensen toen Betty, Marian en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 Van de ene hit naar de andere. We gaan nu naar Sandra en Andres. Bestond uit Sandra Rehmer en zanger-componist Dries Holten. En in 1966 zijn ze door de geniale platenproducer Hans van Hemet bij elkaar gebracht.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 De in 1976 met de party is over. Nou, dan kwam ze op de negende plaats en in 1979... ondernaam Xandra met een X met Colorado. En dan bereikte ze de twaalfde plaats. Sandra Remer is al overleden in, 19, nee, in 2017 op 66 jaar leeftijd. En Dries Holte op 15 april 2020, die werd 84 jaar. Let us pray together. It's a song dedicated to all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 m'assassine. Agatha, regarde, examine. Je suis un homme qui n'est plus qu'il était. J'ai réduit le repas quotidien sans hésiter.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 Nino was dat, Nino. Agata. Nino Ferre, ja met Agatha. <laughs> Ik moet even kijken op mijn papiertje.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 dus ze werd voornamelijk bekend door de titelsongs van drie James Bond films... namelijk Goldfinger nam ze op in 1964... Diamonds Are Forever in 1971... en Moonraker in 1979. Ook had ze enorme Grieven hits over de hele wereld met Big Spender... en This Is My Life. Maar wij gaan luisteren naar Shirley Bessie en Never, Never, Never. Oh ja, typisch Lommens...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 If it's for you love. If it's for you love.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 En toen begon die liedjes te schrijven, speelde in verschillende bandjes tot die solo begon met een grote hit Nothing Rhyme Goud van Ger. If I give up the sea, I've been And mother, please, if you please, say I am. And if I Twee letters in zijn naam. Pieter Maffai werd zijn artiestennaam. En zijn echte naam was Pieter Makai. Ja. Hij is in Roemenië geboren. Daar komt mijn uh, weeshondje. Wat hier op de bank rustig ligt te slapen. Pepper vandaan uit Roemenië. Die is daar van de straat opgeraapt. En uh, door mij geadopteerd. Zoals het dan heet.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 Genauso wie Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Day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 En we kennen hem uit de bekende groep Effe Child. In 1971 begon hij zijn solo carrière met zijn prachtige trillende stem. Demmes Roesels en We Shall Dance.